8 uur Freddy van Tijn met het NOS journaal. Tienduizenden Italianen zijn vandaag de straat op gegaan tijdens een landelijke staking tegen de regering. In ruim 100 steden en dorpen had de grootste vakbond van het land betogingen georganiseerd.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 De Saapfabriek in Zweden gaat toch niet maandag of dinsdag alweer draaien. Zoals eigenaar Spijker eerder deze week zei. Een woordvoerder zegt dat het later wordt, omdat er nog steeds wordt overlegd met toeleveranciers. Die wilden niets meer leveren omdat Saap niet meer betaalde. Daardoor ligt de productie bij Saap al sinds begin vorige maand stil. Saap lijkt sinds deze week uit, uit de problemen. door een lening van een Fins investeringsfonds. en door samenwerking met een Chinees bedrijf. Op de luchthaven van Wenen zijn smokkelaars opgepakt... die 74 zeldzame papagaaie-eieren probeerden in te voeren. De twee mannen hadden de Jamaikaanse eieren verstopt... in dozen chocola en in kokosnoten. Volgens de douane waren de smokkelaars van plan... de eieren thuis uit te laten broeden en de papegaaien dan te verkopen. De vogels zouden meer dan 4000 euro per stuk opleveren. De eieren die inmiddels beginnen uit te komen... zijn naar de dierentuin in Wenen gebracht. Het weer... Vanavond blijft het nog lang warm. Pas rond zonsondergang, dus over een uur, daalt de temperatuur onder de 20 graden. Het wordt uiteindelijk ongeveer 11 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, bij maxima tussen 23 en 28 graden. Ook zondag nog warm, dan neemt de kans op een bui toe. De dagen daarna wordt het iets minder warm en is er iedere dag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Twee files op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven zaten ze op het Leenderheide en de Hocht. Drie kilometer. Er staan een vrachtwagen gestrand en de rechterrijstrook is dicht. En dat geldt ook voor de rijbaan van Eindhoven naar Maastricht. tussen Echt en Roosteren. Daar ook drie kilometer file. En ook daar is de rechterrijstrook dicht. iPhone-fanaten opgelet.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ja, er zijn echt twee dingen die spelen. Max. Twee dingen. Twee er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen van Max. Zometeen praat ik met huisarts Bart Meijman. Hij heeft grote zorgen over zijn vak. Nu investeerders en verzekeraars ook een beetje voor huisarts gaan spelen. En te gast hier in de studio al twee brandweermannen... die letterlijk de hele week met hun poten in het bluswater... in de duinen van Schorl hebben gestaan. En zometeen gaan ze vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt... en hoe het er nou eigenlijk op dit moment is. Maar eerst voetbal, de Jubilair League... gaat om de promotie naar de eredivisie. Eerst Fortuna Sittard, RKC Ragnar Niemeijer. RKC Waalwijk is de koploper van dit seizoen na 33 van de 34 wedstrijden. Een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. En beide ploegen hebben totaal verschillende belangen in een wedstrijd trouwens die 4 minuten en een half bijna aan de gang is. 0-0 is de stand hier in dit uh, stadion. RKC weet bij winst in ieder geval zeker. Het kan ook anders lopen. Een gelijkspel, zelfs een nederlaag zou genoeg kunnen zijn voor de titel en promotie naar de eredivisie. Maar RKC speelt voor het kampioenschap. En Fortuna speelt tegen degradatie. Want die ploeg zou er zomaar nog uit kunnen vliegen. Fortuna 54 ooit de ploeg die de eerste betaald voetbalwedstrijd in de Nederlandse geschiedenis speelde. Die ploeg zou kunnen afdalen richting de topklasse, richting de amateurs. In principe zijn beide ploegen wel fit. Ik zou als gezegd is het 0-0. En kijken of RKC de druk. ...van het presteren zometeen aan kan de druk... ...die het zal voelen omdat het kampioen kan worden hier in Sittard. De wedstrijd bij Fortuna staat nog op 0-0. Gaan we naar Frank Wilaert die kijkt naar de wedstrijd SC Kambuur tegen FC Zwolle. Inderdaad, ja, vijf minuten onderweg, het is nog 0-0. En Cambuur moet in principe op papier ook nog punten pakken... ...om aan de nacompetitie deel te nemen, op zeker... Uh, ze staan wel op de goede positie, maar uh, ze willen er nog wel voor voetballen. Dat blijkt ook wel in de eerste vijf minuten, want de Vriezen zijn behoorlijk gevaarlijk. En de spanning zit hem natuurlijk voor zover daar nog sprake van is bij uh, FC Zwolle. Want uh, die zouden nog kampioen kunnen worden, maar moeten dan om te beginnen maar eens met een doelpuntje of vier verschil winnen van Cambuur. Vooralsnog zit dat er niet heel erg in. Van der Wal op Goganeat om weer eens een kans te gaan proberen te creëren bij Cambuur... Uh, dat mislukt omdat Dos er goed tussen zit en kan Zwolle er goed uitkomen. Zwolle dat er heel goed voor stond in de winterstop. Maar vervolgens even kijken of die kans erin gaat gelijk. Oh, schiet er voor langs daar. De eerste mogelijkheid van FC Zwolle. En die is formatie. Die komt hier vandaan. Vandaar het kleine fluitconcertje in Friesland. is in de winterstop geruild met verdediger Van der Wal. Die nu aan de andere kant zijn directe tegenstander zo ongeveer is. Maar Maatsi schiet de eerste mogelijkheid voor FC Zwolle dus voorlangs. Zwolle dat in de winterstop een enorme voorsprong had op Kambuur, of op RKC. 11 punten verschil was het maar liefst. Maar sindsdien heeft Zwolle 23 punten laten liggen. En staat het nu dus twee punten achter RKC. Je moet het maar hopen dat Fortuna überhaupt zin heeft om die wedstrijd tegen RKC te winnen. Want het hoeft eigenlijk niet eens. Ik ben benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Of Zwolle, in ieder geval op eigen kracht, kan winnen van Cambuur. Want daar begint het uiteindelijk. 0-0 is het hier je dingen. 0-0, dat was het. Dat was Frank Wielaert. Zometeen horen we hem weer. Goedenavond, twee heren hier aan tafel. Uh, Ruud Admiraal. Goedenavond. En Erik Vlaswinkel. Goedenavond. En ik mag je zeggen, we hebben we net afgesproken, toch? Ja hoor, helemaal. Mag ik even zeggen, want jullie zijn brandweermannen. De hele week, uh, dat zei ik net al, echt bezig geweest... met het blussen van de brand in Schorrel. Uh, jullie zien er een beetje afgepeigerd uit. Mag ik dat zeggen? Nou, dat mag je wel zeggen. Ik voel me ook wel zo. Ja? Maar uh, het, uh, het geeft aan de andere kant natuurlijk ook een enorme kick... om, uh, om te gaan voor je dorp en uh, voor de natuur daar. Om, uh, om er tegenaan te gaan om zoveel mogelijk uh, te behouden, als het ware. Ja, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Want Erik, uh, ook afgepeigerd... Ja, ja, de hele organisatie is, uh, is even aan een, aan een pauze toe. Ja, ja aan pauze En ik zelf toe. ook, ja. ja, ja. Wat ja. maakt het zo enorm vermoeiend? De lange uren en de intensiviteit van de, van de inzetten die je moet, uh, moet plegen. Er komt heel veel op je af. En uh, ja, dat, uh, dat vreet uh, energie. Ja, lange uren, hoe ziet dat eruit dan? Nou, in het, in het begin, natuurlijk, dan uh, ontstaat er een, uh, een enorm vuurfront. En dat je dan aankomt, dan uh, is het even achter je oren krabben. Waar ga ik uh, beginnen? Hoe pak ik dit op? Nou, stapje voor stapje, dan rol je in je rol. En dan beginnen de... Na een paar uur beginnen natuurlijk je, je, je voeten en je benen moeten worden. Want je loopt door de heide heen met perslicht op. En vooral die manschappen die I met mean, die slangen lopen te slepen. En die chauffeurs erin en uit. En er komen al meer brandweerauto's. Ja, dan worden het lange nachten. En vooral de eerste. En dan, s'morgens, dan word je dan... Wel weer afgelost en je gaat even slapen. Maar dan ben je toch in de skierig. Hoe zou het op dit moment? Weten? Ja, want hoe lang zijn die dagen dan? Nou, na de melding, dat was denk ik rond uh, half vijf. Toen uh, is onze ploeg om uh, drie uur s'nachts afgelost. door een andere, andere ploeg die specifiek uh, op ons voertuig kan, uh, kan rijden. Want we, binnen de Gemeente Berg hebben we twee uh, specifieke 4x4-voertuigen. Vier vier en dat vereist toch wel wat, wat kennis, wil je daarmee omgaan in het losse zandgebied. Daar geven we ook trainingen voor uh, intern. En uh, nou ja, dan, dan zoek je ook weer chauffeurs binnen jouw gemeente die dan kunnen rijden. Zodat andere mensen dat voertuig weer uh, instappen om, om het bluswerkzaamheden te doen. Ja. Maar, maar is het nu eigenlijk rustig? Ik bedoel, de brand is meestergegeven. Er is nog wat uh, gesteggel geweest daarna. Maar gisteren kon iedereen dat gebied weer in. Is het nou voorbij? Nee, uh, juist vandaag hebben we uh, veel meldingen gekregen... van mensen die denken dat er uh, nog wat aan de hand is in het duingebied. Dus we krijgen veel meldingen van uh, we zien rook... En dan blijkt dat opwaaiend stof te zijn. Oh, hè? Echt ja, waar? Ja, die vlaktes zijn natuurlijk helemaal verbrand nu. En uh, ja, in de duinen staat uh, aardig wat wind. En dan krijg je een soort windhoosjes. En dan gaat de stof omhoog. En dan zien mensen weer uh, iets wat ze denken dat rook is. En dan wordt de brand weer uh, erbij geroepen. En dan en moeten en, uh, jullie weer uitrukken? Daar gaan we zoeken. En uh, ja, in je achterhoofd uh, hoop je dat het niks is, maar ja, we weten het niet meer uh, op dit moment. Nee, je moet dan uitrukken. We gaan sowieso ja. uitrukken. Als we gepiept worden, dan gaan we uitrukken. Nou, laten we nog heel even naar dat moment gaan, uh, zoals dat vorige week zondag eigenlijk uh, tot ons kwam. De branden in Sint-Maartenzee en Schorol braken aan het eind van de middag uit. Brandweerkorpsen uit de hele provincie rukten uit om het vuur te blussen bestrijding van de brand gaat moeilijk, omdat het hard waait en het erg droog is. Ja, nou en jullie waren bezig met die uh, bestrijding. Want Ruud Admiraal, wanneer hoorde jij van die brand? Nou, ik, wij waren onderweg uh, met een collega brandweerman uh, van, de, van de voetbalwedstrijd uh, AZ. En onderweg kregen we de melding dat er een brand was in Petten. Nou, uh, meteen daarop zijn wij doorgereden naar de scène En uh, eenmaal in Petten aangekomen met, uh, met de bluswerkzaamheden begonnen. We uh, zaten achterin als, als manschap, uh, perswacht om, uh, een vlammenzee. en Op een gegeven moment gaf onze bevelvoerder een melding van... Ruud, het brandt ook in Schorrel. Dan draai je om en je ziet grote rookplammen uit je eigen dorp vandaan. Nou, dat is slikken, eventjes op dat moment. Ja, slikken? Nou, slikken van nee toch, het zal toch niet. Twee van zulke grote branden achter elkaar. Dus de bevelvoerder zei, ga jij alsjeblieft in een uh, verkenningsvoertuig... en terug naar Schorrel om uh, plaatselijk bekendheid voor de, voor de mensen daar. Nou, dus met het je perslug, toestel en alles op in, achter in die auto... en als een, als een uh, ga terug naar naar gereden... daar uh, bij de dienstdoende officieren gemeld. Die is in onze auto gestapt. En dan begint de complete inzet. En eigenlijk wel een beetje de, ja, de, de spanning en de stress... om, uh, om die brand te proberen in de kiem te halen. Ja, en, en, en toen je daar aankwam, wat, wat, wat zag je? Eén groot vuurfront... Dat was eigenlijk wel een beetje bizar. Uh, onwerkelijk ook wel. Uh, de eerste gedachte was wel, de wind gaat de goede kant op, die gaat naar zee. En niet meer naar het dorp, zoals we twee jaar terug hadden, dat we een ontruiming kunnen, kunnen verwachten. Dat was uh, positief. En uh, op dat moment ga je je plan bepalen van hoe kunnen we hem beperkt houden. Nou, er zat zoveel uh, vuurbelasting in het bos... En uh, dat, uh, dat dat een stoplijn uh, haaks op het vuur, dat was onmogelijk. Dus we proberen hem via de flanken te sturen naar zee toe. Dat is wel een beetje vakjargon hoor, via de flanken te sturen naar zee. Ik <laughs> ben nou. geen brandweervrouw, maar ik, ik, uh, wat houdt dat in? Hoe, hoe stuur je dat? Nou, en is dat eigenlijk wel te sturen? Ja, als, de, als de brand ontstaat, dan uh, gaat hij met de wind mee uh, het gebied af. En dan probeer je zijdelinks van de wind, links en rechts van de windrichting, praat ik dan over, om hem dan uh, te sturen naar een, uh, een, ja, naar een zee of een minder bosrijk gebied, dat hij dat bos voorbij gaat. Dus want in de bomen dan, uh, hebben wij veel minder grip op zo'n zo uh, vuurraad... als in uh, bijvoorbeeld het, uh, het Helmgras. Uh, ja, en daar was jij mee bezig. En waar was Erik toen? Wat deed Erik? Want Erik, jij bent vrijwilliger, uh, Ruud. Erik is deels vrijwilliger, maar ook van de beroepsbrandweer. Waar zat jij op dat moment? Ja, ik was op dat moment thuis in Sparendam. Ik woon buiten de gemeente. En ja, op het moment dat die pieper dan weer gaat, dan denk je van... joh, het is nodig dat ik daar zo snel mogelijk bij kom om te helpen. En in eerste instantie zal dat dan op de achtergrond zijn. Zorgen dat er uh, logistieke dingen opgestart worden. Uh, koffie, uh, heel simpel. Koffie? Koffie, ja. <laughs> en de mensen zijn hard aan het werk, eten, drinken. Zorg dat uh, ja, dat, dat georganiseerd wordt. Uh, dat duurt altijd enige tijd voordat het opgestart is. Dus proberen we dat lokaal uh, alvast een, uh, een setje in de rug te geven. Het is weer rond etenstijd dat zo'n alarmering is. Dus de mensen die zijn niet allemaal... Uh, hebben die al gegeten voordat, uh, voordat ze aan, aan, de, aan het werk ja, moeten. Dus die zakelijke kant van het verhaal, die ja. regel jij dan? En uh, mede met mijn collega's uh, binnen de gemeente. En uh, nou, als dat eenmaal, uh, toen dat eenmaal liep, uh, ben ik uh, ook het gebied ingegaan en uh, heb ik daarbij uh, proberen te springen. En, uh... en hoe, hoe is die sfeer dan onder elkaar? Want je hebt allemaal hetzelfde doel. Je wilt dat die brand uh, stopt. Ik bedoel, valt er nog met elkaar te communiceren? of Hoe gaat dat? Nou, communiceren met uh, elkaar gaat dan wat lastig... omdat je uh, allemaal in verschillende voertuigen zit. En eigenlijk mag er alleen gecommuniceerd worden... met de dingen die noodzakelijk zijn. En uh, de communicatie die ging nu om... Uh, de brand zit nu hier, hij steekt uh, in vaktermen de Mariaweg over. Of hij steekt de zeeweg over. En hij gaat naar de dokter van Steinlijn naar de en Nok... En dat soort communicatie, communicatie, die horen de andere bevelvoerders ook. Dus dan krijgen hun al gauw een indruk hoe groot het is. Zodat die dat weer een beetje door kunnen geven naar de manschap. We gaan even naar een ander manschap. Uh, Fortuna Sittard, RKC, Ragnar Niemeijer. Er is gescoord kwartiertje gespeeld en het vak met de geel-blauwen kon zojuist juichen. Het vak met 11-1200 mensen uit Waalwijk, want die ploeg RKC Waalwijk staat op voorsprong. De 14e minuut, de tweede kans van de wedstrijd. We zagen in de 8e minuut Benson al een keertje aan de rechterkant. Hij schoot toen een meter naast en een paar minuten later een paas vanaf het middenveld. De bal half in de lucht, een volley van Benson, fraaie goal. En die bal vanaf de rechterkant richting de kruising, links van de doelman, binnengeknald. En zo was het RKC Waalwijk wat de leiding pakte in deze wedstrijd. En die heeft het natuurlijk nog steeds. We zitten inmiddels in minuut 16. En RKC ligt op titelkoers. Het staat op voorsprong bij Fortuna City. Ja, wij gaan verder over de brand in school. Maandagavond klonk dan eindelijk het zijn brandmeester. Uh, ja, wat, wat doet dat toen met een brandweerman als je dat dan hoort? Uh, brandmeester uh, Erik Vlaswinkel. Ja, dan, uh, dan uh, gaat eigenlijk de spanning er een beetje vanaf. En dan, uh, dan weet je dat we het onder controle hebben. Dat wil nog niet zeggen dat we klaar zijn. Maar dat in ieder geval de brand onder controle is. En uh, ja, op dat moment uh, valt er wel een stukje spanning weg. En dan heb je genoeg hulp van buitenaf erbij. En dan komen de helikopters van, uh, van het leger die komen ons helpen. Uit alle regio's van het land uh, staan mensen te trappelen. En ja, dan, uh, ja, dan ben je, geeft het wel een goed gevoel dat het dan in ieder geval uh, onder controle is. Ja, onder controle, maar het is nog niet voorbij. Want dat heeft nog even geduurd. Ja, zeker. Het, uh, uh, gisteravond, tien uur, zijn de laatste voertuigen uit de duin gegaan. Ja. En toch kwamen vandaag nog weer meldingen binnen van, nou, ik moet, we noemen het dan hotspots, maar dat er weer wat rookpluimpjes ja. uh, omhoog komt. Ja, dat werd net uh, verteld door je collega. Nou, heel even, dat was de brand in school. En dat hebben we vaker meegemaakt. Er zijn meer duinbranden geweest, ook in 2009, uh, meen ik. Was deze nou anders dan toen, of komt het eigenlijk allemaal op hetzelfde neer? Nou, het voordeel hier was dat de wind de goede kant op stond. Uh, in het dorp merkte je er eigenlijk heel weinig van. De, de wind ging allemaal uh, richting zee. Dus dat scheelde gewoon, uh, gewoon heel erg. Maar het waaide deze keer ook verschrikkelijk hard. Ja. En, uh, dat, dat, dat, dat gaf het vuur gewoon zoveel kans om uit te breiden... En dat maakte het heel erg lastig om te bestrijden. Ja. Nou is Ruud ook van de vrijwillige brandweer. Dat betekent dat je er ook nog een, een beroep bij hebt. Je, bent, je hebt een metselaarsbedrijf. Ja. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je hier een beetje uitgeput erbij zit. Want dat moet natuurlijk ook allemaal doorgaan. Ja, dat klopt. Dat, uh, gelukkig hebben we telefoon, dus telefonisch kun je een hoop regelen. Maar dat inderdaad... gaat dan tegelijkertijd door. Je bent bezig met die brand en dan bel je ook nog even over nou, de straat die ergens niet, moet worden gelegd. Niet die zondag, maar die maandag daarop, dan is natuurlijk de, de druk al wat minder uh, qua brand. En uh, nou ja, mijn medewerkers en uh, ik heb mijn vader nog achterhand die gelukkig hebben bijgesprongen om dat ook een beetje door te draaien. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld weer bij maandag heb ik een nachtdienst gedraaid van 10 tot acht uur s morgens. En dan even te bed en dan gaat je bedrijf weer voor. Dus uh, daar moet je een beetje een schippering in proberen te vinden. En waarom doe je dit dan? Ik bedoel, uh... Nou, aan de ene kant, uh, het, het, het geeft natuurlijk ook wel een, een soort uh, ontspanning voor je bedrijf. Als je uh, op je bedrijf, een, een, een, uh, ja, dat is je, je vak, je, je werk, je brood. En de, daar ontstaat natuurlijk ook wel wat stress af en toe. En dan is de brandwing eigenlijk voor mij een soort uitlaatklep... waar ik ook een stukje voldoening van krijg. Uh, en, en Dat is een andere praat, een uh, andere groep. Uh, een lekkere, goede binding met elkaar. En uh, een voldoening een stukje naar, naar de burger. Ja, een ander gaat hardlopen of zo, hè? Of, of fietsen. Ik bedoel, ja, uh... je zou het zo kunnen zien. Ja. En wij gaan maandagavond naar de oefenavond. En, uh, en gezellig ook weer samen zijn met elkaar. Dus, en een stukje adrenaline voor de, voor de kick natuurlijk. Dat, uh, dat is natuurlijk ook uh, zo. Als je, uh, als je piepen gaat, dan... Uh, dan gaat er een knop in je om, je laat je spullen vallen... en uh, als een speer naar de gezin. Ja, want dat wordt ook heel vaak gezegd, toch? Uh, brandweermannen zijn eigenlijk ook een uh, soort... Pyromanen, mag ik dat zeggen? Worden jullie dan heel boos? Dat is altijd wat mij is nou, gezegd. Uh, dat uh, in de volksmond nu nemen, dat vind ik niet helemaal terecht. De, de branden die we nu gehad hebben. Ik wil jullie ook niet beledigen hoor. Maar, ja, maar dat is meer wat ik vandaag zo van een paar mensen om mij heen hoorde. Ik dacht, is dat zo? Ja, Hoe ja, horen jullie dat ook wel eens? Nou, kijk, een brandweer is natuurlijk meer dan alleen brand bestrijden. En uh, dus, uh, ja, nee, de pyromanen, dat zou ik niet in, in mijn mond mm, willen nemen. Maar wel nee. een soort fascinatie voor het vuur, mag ik het dan zo zeggen? Nou, eigenlijk gewoon hulpverleners zijn het. En ze willen graag een handje helpen als mensen hulp nodig hebben. En ja, daar hoort brand ook bij. Ja. ja. En, en, en herken jij een beetje dat, dat beeld van Ruud van die saamhorigheid en toch ook een beetje de kick, uh, waardoor je het, waarom je het doet? Nou, je moet elkaar natuurlijk blind vertrouwen bij de brandweer. Je gaat naar een gevaarlijke situatie in en je wil graag weer met z'n allen thuis komen. Dus ja, je, je die saamhorigheid is heel belangrijk. Ja. Ja. En dat dat spannend is af en toe, dat, dat is ook leuk. En jullie blijven dit voorlopig nog doen. Want jij doet het 15 jaar. Hoe lang doe jij het al? Nou, acht jaar. Acht jaar. En dat is iets wat je als hobby dan maar gewoon erin houdt. Ja. Nou, en vooral die binding. Uh, van de week waren natuurlijk zoveel brandweerkorras uit het hele land. En je voel je eigenlijk één grote familie met elkaar. Of ze nou uit Limburg kwamen, Gelderland of uh, Noord-Brabant en, en die kant op. Uh, ja, je voel je één grote familie. En ook met, met reddingsbrigades of met, met staatsbosbeheer. Uh, die staan voor één doel. En daar gaan we voor. Goed. We zijn heel dankbaar voor de samenwerking met alle andere hulpdiensten... Die, die erbij betrokken geweest zijn. Nou, Dank jullie wel voor jullie komst naar Twee Dingen. En rust gewoon lekker uit dit weekend, hopelijk. Dat zou heel fijn zijn. Dank u wel. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. SC Kamburg, FC Zwolle. Frank Wilaert is er bij jou al gescoord. 21 e minuut. Het wordt net 1-0 voor Zwolle. Met een uitstekende aanval door het midden. Kambuur gaf ontzettend veel ruimte weg aan Maatschie. Die kon net zo lang wachten totdat hij de steekpaas kon geven op Sjoerd Ars. De topscorer van FC Zwolle maakt zijn 27 e van het seizoen. Hij moet er nog een paar maken. op in ieder geval een klein beetje druk. Op RKC te krijgen dat natuurlijk ook voorstaat. En dat kan nooit de bedoeling zijn als je hier voor Zwolle zit en zit te wachten op een feestje. Dan kan RKC niet voorstaan want dan gaat het feestje hier in ieder geval in het Hoge Noorden niet goed komen. Vooralsnog Zwolle wel op weg naar datgene wat ze moeten doen in ieder geval winnen van Cambuur. Ars heeft Zwolle op 1-0 gezet. Negen minuten voor half negen. U luistert naar Twee Dingen van Max... en wij gaan praten met Bart Meijman. En we gaan praten over het volgende. Vandaag kwam in het nieuws dat de zorgverzekeraar Mensis... door het hele land huisartsenpraktijken opkoopt. Die werkt daarmee samen met private investeerders. En eh, dat worden praktijken eigenlijk met een winstoogmerk... waar huisartsen in loondienst werken. Ja, Bart Meijman, u bent zelf huisarts, voorzitter van de Amsterdamse Huisartsenkring... en u maakt zich daar grote zorgen om. Waarom eigenlijk? Nou, ik maak me vooral, waar ik me het meest zorgen over maak, is dat een zorgverzekeraar, hè, die dus eigenlijk de betaler is namens uh, de verzekerde voor de zorg, dat hij ook de aanbieder wordt. Dus hij gaat zichzelf betalen. En dat, uh, dat is natuurlijk een verstrengeling van belangen die heel eng is. Waarom Plus, is dat eng? Want wat kan mij dat schelen als patiënt? Wat het u kan schelen? Ja. Nou ja, uh, het, het, uh, het heeft natuurlijk iets heel bizars. dat je zelf moet onderhandelen met degene die jou ook betaalt. Hè? Dat, dat, uh, dat maakt natuurlijk toch een beetje een on oneerlijke concurrentie. Plus, dat die zorgverzekeraar natuurlijk ook heel veel invloed kan hebben. op het feitelijk medisch handelen. van de mensen die uh, voor hem werken. En dat heeft dan uh, uh, ook weer invloed op, uh, op de patiënten. Ja, no maar noemt u dat? Maakt u dat eens concreet? Want hoe zou het dan. He, even uw angstbeeld uh, bestaan? Beschrijvend. Hoe, waar bent u bang voor dan? Nou, Het zou zo kunnen zijn dat zorgverzekeraars... Hè, uiteindelijk zeg maar, op groot economische schaal... zien dat een bepaalde handeling voor hun als verzekeraar... gunstiger is als die heel veel gedaan wordt. Dan kunnen zij dus, als zij de macht hebben over degene, de, de artsen die voor hun werken... kunnen zij zeggen, jongens, wij willen toch heel graag... dat jullie heel veel aandacht hieraan geven. Want daarmee denken wij dat wij als verzekeraar... financieel beter uit gaan komen. De medicus die gewoon kijkt naar wat de individuele patiënt behoeft. Die wordt dan dus gedwongen, min of meer, of kan gedwongen worden, om handelingen te doen waarvan hij vanuit zijn beroep zegt van nou ja, dat kan wel nuttig zijn, maar liever zou ik iets anders doen. En welke handelingen zou dat kunnen zijn dan? Nou ja, op het ogenblik is er is, uh, is enorm veel aandacht voor preventie. Hè? Preventie van ziekten. Hè? Mm -hmm. Waarvan dan gezegd wordt van uh, ja, dat voorkomt dat veel mensen later ziek worden en dat zou dan uh, veel kosten kunnen gaan besparen. Daar zit deels een waarheid in, maar het is nog lang niet allemaal bewezen hoe effectief dat is. In ieder geval zorgverzekeraars nu hebben zoiets van daar moeten wij enorm voor op, op inzetten, maar dat kan misschien ten koste gaan van behandeling van mensen die nu daadwerkelijk ziek zijn. En uh, dat is natuurlijk toch iets waar wij als uh, als artsen uh, met name onze aandacht op willen richten. Ja, omdat kijk, er dan geen geld meer voor is. Nou, bijvoorbeeld, kijk, ik denk a priori als maatschappij leid je mensen op uh, om arts te worden, om huisarts te worden. En dat zijn professionals. En in principe moet je, moet je die professionals hun werk laten doen. Want daarvoor leid je ze ook op. En daarvoor geef je ze ook dat diploma om dat te doen. Het gaat een beetje ver als zorgverzekeraars... ook nog een keer, die, uh, omdat ze die mensen in dienst kunnen nemen... zo kunnen gaan sturen om een bepaalde richting in te gaan. En dat is misschien niet iets wat mensen nu daadwerkelijk doet... Maar dat is zeker niet gezegd dat dat niet in de toekomst gaat ontstaan. Nee, want mensen zegt zelf eigenlijk als verzekeraar... die dat nu dus doet, hè, die koopt die huisartsenpraktijken op... die zeggen van ja, eigenlijk kunnen wij dan veel efficiënter werken. Dat gaat gewoon op een veel betere manier... en uiteindelijk is dat ook goed voor de patiënt. Ja, en dat is dus een beetje de arrogantie van een verzekeraar... die dus denkt dat zij weten wat het beste voor mensen is. En dat is, het kan misschien macro-economisch het handigste zijn voor een verzekeraar... maar dat wil niet zeggen dat de individuele patiënt daar altijd het meeste baat bij heeft. Nou, laten we even luisteren naar uh, Roger van Bokstel. Hij is van Mensis en hij zei er vandaag het volgende over op uh, Radio 1. Het gaat niet om commercie, maar het gaat om met privaat geld... een nog veel betere eerste lijns gezondheidszorg in Nederland te realiseren... Wij zitten niet in de spreekkamer tussen de huisarts en de patiënt. Daar bemoeien wij ons helemaal niet mee. Daar blijft de dokter zelf de baas. Ja, dus hij uh, ziet helemaal geen problemen. Nee, logisch dat hij dat niet ziet, want anders was hij het ook niet gestart. Waar het natuurlijk een beetje om gaat, a, private investeerders. Hè, per definitie investeren die ergens in omdat ze gewoon winst willen halen. Dus die willen winst halen uit uit extra zorg. Hè? En waar gaan ze dat weer in steken? In andere investeringen. Nou Daar kan je al je twijfels over hebben. Of dat zo gezond is, of we dat moeten gaan doen. Of allerlei investeerders... Uit de, die bij wijze van spreken gevestigd zijn op de Cayman eilanden dat die onze zorg in Nederland uiteindelijk... min of meer in handen gaan krijgen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Dat moet je als land, denk ik, niet willen. Tweede is... Hij zegt wel met zoveel woorden: Wij bemoeien ons niet hè, met uh, wat er precies in de praktijk gebeurt. Maar uiteindelijk, en dat, dat wordt een beetje ingewikkeld om dat uit te leggen. Maar is de zorgverzekeraar door premies die zij geven. voor bepaalde preventieve handelingen. die wij als huisartsen moeten verrichten. wel heel erg richtinggevend in wat zij willen dat er gaat gebeuren. Ja, dus u zegt dan: Krijg je eigenlijk gestuurde zorg? Je krijgt gestuurde zorg. En wat je krijgt is dus managers, ala van Bokstel. En uh, andere mensen die daar uh, hoog in dat soort organisaties zitten... die gaan bepalen uh, hoe zorg geleverd moet worden. En dat zie je niet alleen in de zorg, dat zie je in het onderwijs. Kijk naar in Holland hoe het daar gaat als het management gaat bepalen... hoe het moet gaan met het onderwijs. De grootschaligheid, want dit is gewoon het begin van grootschaligheid. Je koopt gewoon maar enorm veel huisartsenpraktijken op. Want grootschaligheid, zogenaamd... He, is schaalvergroting en is dus winst in hun uh, objectiviteit. Maar in de praktijk is dat vaak heel, heel anders. En de individuele maat gaat dus verloren. We gaan praten over zorgproducten. En al dat soort terminologieën die gaan dus komen in de huisartsenzorg... die juist gekenmerkt wordt door uh, herkenning en aandacht voor het individu. En wat ik u daarbij nog wil zeggen is dat... Meneer Van Bokstel doet net alsof het zo heel slecht gaat met de, met de eerste lijn zorg. Hij doet net alsof het zo'n ontzettend duur iets is. Ik kan u wel zeggen dat landen als Amerika... die zouden er ik weet niet hoeveel voor over hebben... als zij zo'n eerste lijn zorg zouden hebben als wij in Nederland. In Nederland is de eerste lijn zorg, de huisartsenzorg... Die behandelt 95% van alle medische problemen. En dat doen we voor 5% van de kosten in de medische zorg. Dus waar wil hij precies zijn winst uithalen? Ja, laten we over winst gesproken op. of over winstverlies gelijkspel. Laten we even naar Frank Wielard gaan bij SC Kambuur FC Zwolle. 27 minuten onderweg. Kambuur heeft 1-1 gemaakt via Goganiat. Goeie aanval over de linkerkant. Bob Schepers zet voor Goganiat helemaal vrij voor de goal. Ter uit positie gespeeld, de doelman van Zwolle. En dat betekent dat de stand hier weer gelijk is geworden. Gelijk naar die 1-1 trouwens. Mist van der Haar de mogelijkheid om Ars te bereiken. En de stand weer onmiddellijk in het voordeel van Zwolle om te buigen naar 2-1. Hij bereikt Ars niet en dus staat het in Friesland 1-1 tussen Kambuur en Zwolle. Ik praat verder met Bart Meijman, huisarts en voorzitter van de Amsterdamse Huisartsenkring. Maakt zich zorgen over zijn vak, hoe dat zich ontwikkelt als particuliere investeerders en verzekeraars zich daarmee gaan bemoeien. Ik denk dan wel eigenlijk, meneer Meijman, u bent zelf een gewone huisarts in Amsterdam. Heeft daar niks mee te maken? Wat zal u ten worst zijn? Ja, dat kan je inderdaad zeggen. Maar wat, wat, ik, ik ben dus ook voorzitter van de huisartsenkring in Amsterdam. En ik ben een, een, een bewogen burger, zeg maar, die zijn verantwoordelijkheid wil nemen. En wat er wel gebeurt is als dit soort grote investeerders... Hè, die onder andere hun geld verdienen door uh, internetbedrijven... die naar de markt gegaan zijn en waar miljarden vrijgekomen zijn... en dat geld gaan zij investeren, daarmee... Maken zij het onmogelijk voor jonge huisartsen die gewoon net klaar zijn met hun studie, die een huisartsenpraktijk over willen nemen, die worden gewoon totaal weggeconcureerd door dit soort grote concerns. Maar dan gewoon... kunnen ze toch in loondienst gaan bij deze bedrijven? Ja, maar mevrouw, het is maar de vraag of het land ermee gediend is uh, als iedereen in loondienst gaat. Ik vind het prima als mensen in loondienst willen. Maar het wordt wel heel vervelend als er gewoon een, een oneerlijke concurrentie komt. Dat gewoon de verzekeraar, die en, en degene is die, die uh, de, de betalen van zorg, als die ook nog eens. Zelf die zorg gaat uitvoeren en daarmee gewoon mensen de markt uitdrukt, die gewoon zelf als individu, met respect voor het individu die ze willen behandelen, euh, terzijde schuiven. Ja, u bent echt boos, hè? Ja, ik vind, ik vind dat meneer Van Bokstel, die ik op zichzelf hoog heb zitten... Uh, dat hij veel te ver gaat met mensen. Dus ik denk dat hij zich echt achter zijn oren moet krabben. of dit niet uh, Dat je met private investeerders, waar je je vraagtekens bij kan hebben... of je die allemaal wel in de zorg wil hebben... een goed systeem, deels aan het ondermijnen is. En hij gaat, hij gaat te ver. En daarbij komt hij straks ook nog eens een keer in de Eerste Kamer... als fractievoorzitter van D66. We krijgen een beetje Italiaanse toestanden... waarbij je zowel in de politiek zit als de betaler bent, als de uitvoerder. Dat moeten we gewoon in een land als Nederland moeten we dat niet willen. Dat moeten we gescheiden houden en we moeten wegblijven... van die vermenging van allerlei zaken die uiteindelijk onfris worden. Goed. We moeten het hierbij laten. Mag ik u Goed, danken? Ja, dank u wel. Bart Nijman, huisarts in Amsterdam... en voorzitter van de Amsterdamse huisartsenkring. Goed, dat was twee dingen voor vandaag maandagavond. Vanaf 8 uur is Max weer met twee dingen. Dan zit hier Margreet Rijntjes. Zo dadelijk BNN Today met Willemijn Veenhoven. Dag Willemijn, wat gaan jullie doen? Dag Alice, hi. Uh, we hebben het over Syrië onder andere. Over Kate en William, wat doen die een week na hun bruiloft? <laughs> over neergestorte helikopters. En natuurlijk ook het voetbal gaat bij ons verder. Dus Fortuna zit uit het RKC en kan buur FC Zwolle... En nog veel meer. En dat allemaal na nou, het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS journaal. In het oostelijk deel van het waterschap Vallei en Eem. Het deel op de Veluwe. Mogen boeren vanaf vandaag geen water uit beken meer pompen voor hun gewassen. De maatregel geldt voorlopig vier weken. Vallei en Eem is het eerste waterschap dat maatregelen neemt vanwege de droogte. De saapfabriek in Zweden gaat toch niet beginnen komende week weer draaien, zoals werd verwacht begin van de komende week. Het wordt later, omdat er nog steeds wordt overlegd met toeleveranciers. De productie bij Saab ligt sinds begin vorige maand stil, omdat er vanwege schulden niets meer werd geleverd. Saab lijkt sinds deze week uit de problemen door een lening van een Finns investeringsfonds en door samenwerking met een Chinees bedrijf.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 En tienduizenden Italianen zijn vandaag de straat op gegaan als protest tegen de regering. In ruim honderd steden en dorpen werd betoogd. De demonstranten verwijten de premier Berlusconi dat hij de economische crisis niet kan bedwingen. Vooral voor jongeren zou de regering te weinig doen. Er werd ook gestaakt, onder meer op scholen en in het openbaar vervoer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 6 mei 3 over half negen. Goedenavond. Het is weer goed mis in Syrië. Onze man in Damascus die zat midden in ellende en zometeen vertelt hij wat hij vandaag heeft meegemaakt. En precies een week geleden was heel Nederland, heel Engeland, heel de rest van de wereld eigenlijk in de band van het huwelijk. Maar hoe is het nu met het bruidspaar? Dat weet onze man in Londen. En ook gaan we kijken naar de supergeheime, hypermoderne helikopter... die bij Osama Bilade in de tuin ligt. Dat is een heel bijzonder ding. En daarover hoor je na 9 uur defensiekenner Christ Klep. En 9 jaar na de dood van Pim Fortuyn wordt hij nog steeds herdacht. Onze Joris Kreugel die was erbij. En die herdenking duurt de hele dag. Want met een bus is een groep van 7 of 8 man, zoveel zijn het niet meer... vanuit Rotterdam naar Driehuis naar de begraafplaats vertrokken. En vervolgens gaan ze ook nog naar Hilfsum, naar de plek waar Pim Fortuyn is vermoord. Maar eerst een update, ranking de nieuws, Luc. Met uiteraard de nummer 1 van vandaag, de fusie tussen de Tros en de Afro. Verder dalen de olieprijzen en vergeet de studenten vaak uit te checken met hun chipkaart. En, en natuurlijk ook Twente, en Twente en Ajax maakt zich op voor een zinderende voetbalfinale. Een neutraal willekeurig gewend. Zometeen meer, na 9 uur. De 4 en 5 mei, liggen weer achter ons. Dagen van nationale eenheid en herdenken. Ondertussen heeft het nieuws over Bin Laden, Syrië en Libië naar de achtergrond gedrongen. Ik hoop dat al het herdenken en het gevoel van eenheid resultaat heeft... in meer aandacht voor al die mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Ja, je hoort natuurlijk altijd in BNN Today interessante mensen die wij volgen. Dit was de oud-staatssecretaris en spindokter Jack de Vries. Gaan we door met voormalig breekijzer Pieter Storms. Een rare week. Schieten binnen laden voor zijn hoofd. En ook een hele goede vriend van mij, Frans Afman, die overleed deze week. Frans Afman was de grootste en belangrijkste filmfinancier van de vorige eeuw. En uh, hij is helaas 77 jaar te vroeg overleden. But the show must go on en gabaritje Guido Weijers. Het is zover. Vandaag is er voor het eerst getwitterd vanaf de top van de Mount Everest. Gewoon draadloos internet op de hoogste berg ter wereld. En vanaf 2014 gaan we commercieel buiten de dampkring vliegen. Ook mooi, je tikt wat geld af en je mag jezelf voor je leven lang astronaut noemen. En ik lees het allemaal en ik denk, ja logisch. En tegelijkertijd hoog tijd om eens af te vragen... Waarover verbaas ik me eigenlijk nog? De man die zich qua sport nergens meer verbaast. Gio Lippens, goedenavond. Goedenavond. Nou, misschien kan hij zich verbazen vanavond over het voetbal. Want in de eerste divisie wordt het allemaal beslist. Kampioenschap en degradatie die komen, wie weet, misschien wel op één voetbalveld samen. Want RKC kan namelijk kampioen worden van de eerste divisie. Dan moet het wel winnen bij Fortuna Sittard. En dat strijdt weer tegen degradatie. Rachna Niemeijer en Sittard, hoe loopt die wedstrijd? Het staat 1-0 voor de RKC. Na 36 minuten spelen Gio. Het is een walk-over, want 1-0 klinkt misschien niet als een walk-over. Maar als je kijkt naar de kansen die RKC gehad heeft, de ploeg die trouwens nu ook op eigen helft de bal heeft. Ik heb kansen gezien voor Benson, voor Braber en voor Boerichten. 100% mogelijkheden. Met name ook die kans van Benson. Hij is trouwens ook doelpunt te maken. Hij scoorde in de 14e minuut. Maar hij mocht een paar minuten later echt in zijn eentje af op de goal. Naar een goede paas. Goede steekpaas van De Groot. Dat had echt een verdubbeling van de score moeten betekenen. Dat gebeurde niet. Maar Fortuna aan de andere kant is zo ongevaarlijk. Er loopt overigens nog een speler voor in. Paddy John. Het seizoen nog begon bij RKC Waalwijk. Ook nog in de vorige wedstrijd in actie kwam namens RKC. Die wedstrijd werd trouwens in Waalwijk gewonnen door Fortuna Sittard. Opvallend genoeg. Klopt hij de strijd tegen degradatie? Maar die John staat nu in de basis bij Fortuna Sittard. Omdat zijn contract werd ontbonden bij RKC. Zo rond de winterstop. Lijkt me toch gek om dan nu tegenover de ploeg te staan. Waar je vanavond een feestje had kunnen vieren. Want dat gaat vermoedelijk toch gebeuren in Waalwijk. De lampen staan aan. Het stadion goed gevuld. Mannetje of 1500 ietsje meer. Uit Waalwijk meegekomen. Die zijn al een aantal keren dus opgespeeld. Op om een feest te vieren, maar ja, dat is er tot nu toe één keer van gekomen dat juichen had vaker moeten zijn. De voorsprong op FC Zwolle die is twee punten, maar ja, het ziet er allemaal mooi uit voor de RKC'ers. Dat betekent dus dat RKC niet alleen hoeft te winnen daarin zitten. Het heeft in ieder geval alles in eigen hand. Mochten de Waalwijkers verliezen, dan moet FC Zwolle winnen om kampioen te worden. Bij, kampioen te worden. En dan moet het dan winnen bij Kambuur Leeuwarden. Bij die wedstrijd zit Frank Wilaat. 38 minuten onderweg. Het is 1-1 in Friesland na een 1-0 voorsprong voor FC Zwolle. Doelpunt gemaakt door Sjoerd Ars. Onmiddellijk daarna gevolgd door de 1-1 van Goghanejad. En het is hier meer een wedstrijd in ieder geval uh, dan in Sittard. Want ook Cambuur krijgt kansen. Maar als Zwolle alle 100% kansen erin had geschoten... was het hier minstens 3-1 geweest op dit moment. Want Ars werd één keer vrij voor de goal overgeslagen. Bram van Polen kwam één keer vrij voor de goal. Schoot op de paal en de rebound ging naast. En Zwolle is op dit moment duidelijk de baas in Cambuur. Maar dat alleen is niet genoeg. Zwolle heeft in de loop van de tweede zelf eigenlijk de kampioensaspiraties in de ijskast moeten doen en moet het nu afwachten wat er gebeurt bij RKC en zelf nog even winnen. Bij Cambuur voorlopig is het allemaal nog lang niet zover. 1-1 dus. Dat zijn dus die twee wedstrijden die kunnen we verder de hele avond blijven volgen op deze zender. En om de avond nog spannender te maken, naast Fortuna strijden ook Almere City en RBC Roosendaal tegen degradatie. Overal hebben we verslaggevers zitten en tussen 10 en 11 dan horen we alles. Dan zullen er in ieder geval tranen vloeien. Van geluk? Of van ja, en de, en de wedstrijden bij ons. Hè? Fortuna zit uit FC in Cambuur, FC Zwolle. Die hoor je hier. En dan gaan we ook nog even op zoek naar uh, Erben, Wennemars. Uh, groot fan van, uh, van FC Zwolle. En we hopen dat hij, dat hij ergens in het stadion zit. Ik ga uh, nemen aan van wel. En dat hij, hij, zit even er. Voor, ah, hij zit er. En dat hij nog even voor ons uh, wat verslag kan doen. Gio Lippens, dankjewel. je Graag gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. Onze man in Damascus is een van de weinige journalisten die nog in Syrië zit. En hij zag vandaag met eigen ogen hoe bloedig de demonstraties daar verlopen. Vandaag gingen weer in verschillende steden in het land tienduizenden demonstranten de straat op. En ze werden opgewacht door nou ja, bijna twee keer zoveel veiligheidsagenten. In de stad Homs zijn minstens vijf demonstranten gedood. En uh, onze man was bij de demonstraties in Damascus En we noemen niet zijn naam, want anders is het uh, onveilig. Goedenavond. Goedenavond. Jij was daarbij, je, je, bent, je hebt heel dichtbij gestaan bij de demonstraties. Wat, wat heb je gezien? Um, nou, ik was bij uh, een aantal kleine demonstraties in Damascus. Um, die heb ik eigenlijk een keer kunnen bereiken. Uh, Eentje van was in Midaan, een historische wijk in het centrum. En um, rond het middaggebed was er al heel veel, uh, veel overheidsagenten aanwezig, die worden met bussen aangereden en gaan dan gewapend met stokken op de hoeken van de straat staan om te kijken of iemand uh, het aandurft. Ja, ik dacht dat niemand dat zou durven, maar vlak na het gebed uh, kwamen enkele honderden voornamelijk jongeren uit de grote moskee daar. Mm -hmm. En die begonnen inderdaad leuzen tegen het regime te roepen. Uh, en ja, dat, uh, dat, dat, dat werd meteen aangevallen natuurlijk. Ik heb één, uh, één groep jongeren gezien die bij de monding van een steegje uh, probeerde stand te houden heel kort. En die riepen, uh, het volk wilde val van het systeem, vreedzaam, vreedzaam, vreedzaam. Ik heb ze niet gewapend, voor zover ik heb kunnen zien waren ze niet gewapend. En uh, ja, daar kwam meteen het bevel aanvallen. En toen uh, stoven de, de troepen van de overheid op af... met stokken en met traangasbommen. En die jaagden de jongens na. Die jongens die stoven meteen op elkaar in de steegjes in. Het is een hele oude wijk met heel veel kleine straatjes. Op de hielen gezeten door de veiligheidstroepen. En enkele kregen ze te pakken. En uh, ik heb één jongen gezien, dat was wel heel heftig... hoe die uh, genadeloos in elkaar geslagen werd. Die werd een busje ingesleurd. En in dat busje kon ik de jongen niet zelf meer zien. Maar die lag duidelijk op de grond. En een van die veiligheidsagenten nam echt... Goed steun aan de linker en de rechterkant van het gangpad. En je zag zijn knieën omhoog komen door het raam. En die, ja, die, die jongen wordt gewoon kapot gestampt. Dat is, uh, dat is wat ze doen hier met mensen die uh, vreedzaam demonstreren. Ik weet wel, bedoel, je bent journalist en je, bent daar, je doet daar verslag. Maar dan, dan zie je dat van zo dichtbij gebeuren. W wat doe je dan? Dat, dit moet toch verschrikkelijk zijn, ook al ben je het gewend. Nou ja, ja, het is heel nauw te zien. Het is iedere keer heel nauw te zien, uh, dat, dat, dat soort geweld. Um, maar ik heb wel sterk zoiets van, het is niet mijn schuld, weet je. Ik doe daar niet... Uh, ik, ik, ik, ik voer het niet uit. En ik, denk, nee. ik, hoop, ik hoop dat, uh, dat door de rugbereidheid aan te geven... dat het in ieder geval uh, dan misschien, dan misschien dat een klein beetje nut heeft. Ja. Maar het is wel nauw te zien, ja. ja. Het is wel, je gaat er wel met een brok in je keel en een droge mond weg. Oh. Maar ziet de oproerpolitie niet... Op, die zien jou ook staan... en die zien dat jij geen Syriër bent... Is het niet, niet, ja, hoe, hoe veilig of gevaarlijk is het voor jou? Uh, dat weet ik niet. Vandaag is het goed gegaan. Dus we uh, hopen ja. dat het zo blijft. Ja. Je hebt ook um, wat demonstranten gesproken. Um, um, mensen die zich schuilhouden voor de politie. Wat hebben die te vertellen? Um, nou, ik heb, uh, ik heb een aantal activisten gesproken. Die, uh, een man uh, die betrokken was bij een andere demonstratie... een ander deel van de stad. En die vroeg ik op een gegeven moment... daar heb ik ook heel kort mee gesproken. daar vroeg ik op een gegeven moment aan hem van... Uh, hoe, hoe slaap je eigenlijk? Want ze kunnen op ieder moment kunnen ze je binnenvallen... en kunnen ze je van je bed lichten. En, uh, en hij zei van ja, ik, ik slaap dus ook niet. Ik, ik ga van adres naar adres. En mijn kinderen zijn ergens ondergebracht. En mijn vrouw is ergens ondergebracht. En ik lig de hele tijd wakker... Uh, van het idee dat, dat, dat, dat ze weggehaald worden bij me. En hij zei... Klink, ik weet dat het heel cliché klinkt... maar hij zei het echt. Hij zei, en waarom? Omdat ik er één ding heb gezegd. Omdat ik vrijheid wilde. En ja, dat, uh, dat blijft me heel erg verbazen. Maar dat, dat, ja, die, die man die kan ik niet meer terug nu. Maar die had zoiets van, ik ga gewoon door tot het eind. ik ben er ja. helemaal vond. ik maak het af. Ze meen dat echt, het gaan echt, ze gaan helemaal tot het gaatje, zeg maar. Het is uh, de dood of de overwinning. En dat, dat, ja. Ik heb in verschillende plaatsen nou gezien dat ze ook de daad bij het woord voeren als het waar komt. Maar als je het even van een afstandje bekijkt, wat wij hier lezen, dan denken we, nou, de, de dood of de overwinning, maar de demonstranten maar hebben geen schijn van kans. Want... Nee, het ziet, het ziet niet zo best uit voor ze nu. Ik uh, bedoel, uh, die protesten zijn al zeven weken aan de gang. En um, uh, het heeft nog steeds niet echt momentum gekregen. Ik bedoel, er is dus zeker geen volksopstand zoals in, in Cairo, waar miljoenen mensen de straat op gingen. En tegelijkertijd wordt het geweld van de regering de afgelopen weken alleen maar, alleen maar groter. Ze, hebben nu, ze zijn nu begonnen met tanks kapot te schieten. En er zijn enorme arrestatiecampagnes opgezet. Waarbij mensen uh, massaal opgepakt worden, hele families worden opgepakt. En die worden ook. Uh, Amnesty International kwam afgelopen week met een rapport over hoe mensen. Na vrijlating verhalen vertellen over, over uh, hoe ze in elkaar geslagen zijn... hoe vingernagels uitgetrokken zijn. Dat soort dingen. En de boodschap meekregen om vooral aan andere activisten te vertellen... wat ze overkomen is terwijl ze in de gevangenis zaten. Ik zie niet zo goed in hoe die protesten... als die de afgelopen weken, terwijl het geweld minder was... niet groter werden, hoe die nu wel groter uh, zullen nee. worden. Het blijft nieuws daar in Syrië, want het blijft aan de gang. Dankjewel, onze man in maskers Nogmaals, we noemen je niet bij naam, want dat is niet veilig voor jou. Dankjewel, let een beetje op jezelf... En... Tot snel. Sankt. Vrolijke zaken. Ragnar Niemeer, die is bij Fortuna zit. RKC, pardon, Waalwijk. Nou ja, het is eigenlijk niet zo heel spannend. Hè? Nee, het is een wedstrijd die wordt beheerst door RKC Waalwijk. Het staat 1-0. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft. speelt de bal breed naar Drost. Zij zijn de twee centrale verdedigers van RKC en... Ze stralen een beetje uit. Met deze stand willen wij de Kamer wel op gaan zoeken. Hans Mulder heeft de bal terug naar Trost. Komt er nog een keer een lange bal naar voren misschien. Bal gaat breed naar Van Peppe. En die bal wordt onderschept. Misschien Penny John. Ja, de bal naar de buitenkant. Naar de rechterkant bij Fortuna Sittard. Met Voren. Hij is de zoon van de assistent-bondscoach van het Nederlands Zelf ook. Foren. Voren. Zijn vader zit hier ook. En voorhand moet nog een keertje aan de bak als hij de bal verspeeld heeft aan Aaron Meijers. Peddy John dan misschien nog op de punt van het aan de rechterkant. Maar zijn beweging is die ze in de verdediging van RKC. De ploeg waar hij dus eerder speelde. En dus is John de bal kwijt. Gaat de bal bij RKC naar voren. Overtreding dan van Fernando Rix op Donny de Groot. En dan zien we dat er één minuutje extra tijd gaat bijkomen in een sfeervol stadion. Want er is gejuicht door de aanhang van RKC, van die Goal, van Fred Benson. Maar ook die doelpunt op de andere velden, het doelpunt van Kamburen, die wedstrijd tegen Zwolle. Worden hier natuurlijk begeleid met een waalwijkse applaus Dus gaat het ook met de goals. Die worden gemaakt bij die andere degradatiekandidaten. Daar is de aanhang van Fortuna dan weer blij mee. 1-0 voor RKC, op slag van rust bij Fortuna. Ja, gaan we naar Frank Wielert, Frank... Kambuur, ja. Zwolle, hoe is dat? Ja, Willemijn. Ja, niet zoals ze dat zouden willen in Zwolle in ieder geval. zit in de blessure tijd. eerste helft. Ook hier één minuut extra tijd. 1-1 is het bij Cambuur Zwolle. Zwolle kwam nog wel op voorsprong. Maar heeft die voorsprong ook weer weggegeven. Heeft daarna een aantal mogelijkheden om opnieuw op voorsprong te komen. Laten liggen. En dus mag Zwolle wel de hele tijd de bal hebben. Maar leidt het vooralsnog, zeker voor de pauze, nu even nergens toe. Het tempo is er even uit. Zwolle zal ook met 1-1 de rust willen gaan halen. Want er zijn ook een paar kansen voor Cambuur geweest. Het is hier veel meer een wedstrijd dan dat het bij Fortuna Sittard RKC is. En dat maakt het alleen maar moeilijker, de opdracht voor FC Zwolle... om hier een ruime overwinning neer te zetten. Want daar moet het überhaupt uiteindelijk op aflopen. Zwolle moet hier ruim winnen om überhaupt kans te maken op het kampioenschap... nog op deze slotdag. Het is hier pauze bij Kambuur Zwolle. 1-1 is de ruststand.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 precies een week geleden toen was het sprookjeshuwelijk van William en Kate. Nou, je weet het nog, het ging over niets anders dan over de jurk, de kus en die zus van de bruid, Pippa en haar mooie jurk. Maar ja, inmiddels is het toch wel aardig stil geworden rondom William en Kate, tenminste hier in Nederland. En wij vroegen ons af, hoe is het eigenlijk met het kerstverse bruidspaar? En wie weet dat beter dan onze man vanuit Londen, Michiel Willems. Michiel, goedenavond. Hoi, goedenavond. Worden ze al een beetje met rust gelaten daar door de paparazzi? Nee, niet echt eerlijk gezegd. Het, uh, het gaat hier door en je ziet ze gewoon elke dag nog op televisie en in allerlei kranten. En uh, als je wil, kun je gewoon hun dagelijkse, uh, ja, noem je dat stappen en, en uh, movements gewoon blijven volgen. Ja. En ze zijn ze zijn nu in Wils. Um, dat is ook het plan waar ze gaan wonen. En uh, dat was eerst een beetje de dag na de natuurlijk, het, het week zaterdag. Toen kwam de eerste aankondiging al van... nou, ze gaan nu niet op huwelijksreis. Ja, dat was... Hier allemaal, Heel apart was uh, dat. De... Ja, er barst allemaal geruchten hier los. Van, goh, wat zou er gebeurd zijn? Of waarom is de reden? En de officiële reden werd gezegd van... nou, als ze nu gaan... dan vinden allerlei journalisten hun direct. Mm -hmm. uh, dan laten, Want er is een beetje... een on, onofficiële uh, uh, afspraak met, uh, met kranten hier... dat ze niet gevolgd worden dan. Maar allerlei freelance uh, journalisten... zullen hun dan natuurlijk wel gaan zoeken. Dus het idee was dan van... nou ze sneaken er stiekem tussenuit de komende weken op een moment dat, dat we even niet opletten, zou ik maar zeggen. <laughs> en, uh, en dan gaan ze er vandoor. Yeah. Maar goed, toen zijn ze dus naar Wales gegaan. Hij gewoon maandag weer aan het werk als piloot bij de RAF. En toen kwam de aankondiging van haar uit dat zij uh, verklaarde van nou, uh, waar het een beetje op neerkwam van... Nou, Groot-Brittannië, je hoeft niet te gaan verwachten dat ik allerlei officiële uh, openingen en, en gelegenheden ga bijwonen... De komende twee jaar ga ik me vooral richten op uh, de taak van huisvrouw en goede vrouw van William zijn. En um, als hij een gelegenheid, uh, gelegenheid heeft, dan, dan wil ik er nog wel eens bij komen. Maar daar houdt het ook wel mee op. Nou, en dat is hier helemaal aan de verkeerde keelgat geschoten. Heel veel Engelsen hebben echt. Uh, ja, uh, het sprookje is eigenlijk een beetje voorbij. Vorige week was het nog echt voorthuwelijk van allemaal mooi yeah. en lieflijk yeah. en koetsen en paarden en jurken. En nu is het eigenlijk een beetje van wie denkt die vrouw dan niet dat ze is? En uh, vergeet ze dan niet uh, van wie ze betaald wordt? Hè? Daar zijn Britten altijd heel erg op van uh, <lacht> tax money en dat soort uh, ja. zaken. Dus, dus ze, het viel personale. niet zo goed dat ze huisvrouw gaat worden en een beetje thuis gaat zitten. Dat viel niet lekker. Dus eigenlijk wordt er een week na de bruiloft wordt, wordt ze een beetje afgezeken al. Ja, sterker nog, er kwam nu, uh, of dat nou waar is of niet, maar er zijn nu allerlei geruchten dat ze geen prenup hebben. Dat ze geen huwelijkse ze voor... voorwaarden hebben. Ja, precies, dat zo noem je het. Ja. En, ehm. Um... En daar is nu een beetje van, is dat nou zo of is dat niet het geval? Als dat straks gaat scheiden, als dat ooit gebeurt natuurlijk, maar dat is bij Diana wel gebeurd, kan ze dan allerlei uh, ja, zaken meenemen van de koninklijke familie. En nu is er dus onwijze druk eigenlijk op het koninklijk huis hier van, laat die uh, verbindenis eens los, uh, laat eens zien wat jullie hebben afgesproken. Ja. Nou, en dat willen ze natuurlijk niet zo graag. Maar goed, het lijkt me niet dat ze dat vergeten zijn om vast te leggen, toch? Zo zal het nee, niet hoor. zijn gegaan. Nee, zeker niet. Er zijn allerlei contracten en ja. allerlei afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld mochten ze ooit gaan scheiden, eh, dan kan zij de kinderen niet meenemen. Hè, want dat zou dan de toekomstige koning of koningin zijn. Mm -hmm. Dus um, ja, er zijn wel allerlei afspraken gemaakt. Maar het is vooral het financiële plaatje dat mensen nu zeggen hier. En ook best kwaliteitskranten zoals de Times en de Guardian die schreven van... Hé, wat gaat deze vrouw nou eigenlijk doen? Gaat ze... Uh, ja, gaat ze werken of gaat ze een baan hebben... of gaat ze uh, zich inzetten voor goede doelen. Ja, maar uh, waarom, waarom en... gaat ze dat laatste niet doen, iets voor goede doelen? Nou ja, um, wat, wat zei heeft gezegd, of wat wordt gezegd, is, dat ze zich wil spiegelen aan de uh, Duchess of Cornwall, en Camilla, en dat ze meer dus een ondersteunende rol wil naar de echtgenoot toe, dan dat ze echt een hele eigen rol wil ontwikkelen, zoals Diana dat heeft gedaan. En um, dat wordt ja, haar toch niet heel erg dank afgenomen. Het klinkt eigenlijk. gewoon een beetje lui. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar ja. dat is iets wat ze al jaren hier naar de hoofd geslingerd krijgt. Want ook voordat ze uh, trouwde, heette ze Katie Waitie. Omdat ze geen baan had. En, en eigenlijk allerlei, gewoon het sociale circuit elke dag afliep. En dat er dus van werd gezegd van... Goh, um, die vrouw die wacht eigenlijk gewoon dat ze straks gaat trouwen. Ja. Dat ze dan een... En toen werd verwacht, van, nou, als ze helemaal getrouwd is, dan zal ze vast wel een fulltime royal worden, zoals dat dan heet. Maar dat uh, ja, lijkt nu dus een beetje hmm. mee te vallen. Iets nee. anders wat wel interessant was, uh, of interessant, maar dat kwam heel erg naar voren uh, de afgelopen dagen... is er zijn alle foto's opgedoken van haar zus, van Pippa. Uh, dat ze in de onderbroek zit. En ja, dat ze, ik las het daar. Uh, ja. Ik heb ze nog niet kunnen vinden, maar ik ga zo nog even zoeken. Ja, je bent heel nieuwsgierig. Ja, tuurlijk. Ja, uiteraard. Dat, uh, ja, dat is echt. Uh, op alle Amerikaanse websites. Want hier in Groot-Brittannië. hebben alle kranten en, en uh, websites gezegd. Van, nou, die gaan we niet publiceren. Ja. Um, dat doen we niet. Maar ja, god, je, klikken en, en je komt zo op een Amerikaanse website. en je kunt ze vinden. En ik heb ze zelf wel even bekeken. Uh, voordat ik met jullie uh, sprak nu. Ja, ik moet zeggen. Um, niet meer dan gewoon een wilde studenten. Ja. maar uh, ik zou zelf of anderen zou natuurlijk niet willen dat dat soort foto's... Hè, dat je in je onderbroek zit, lurken aan een uh, fles rode wijn, of dat je er toch wel redelijk... Uh, ja, het zal vast uh, voor s ochtends vroeg zijn geweest, dat soort foto's. Niet heel schokkend, maar wel dat je denkt van goh, dat uh, was wel een beetje een privé-moment. Ja, ja, ja. Dus de, nou ja, goed. De, de ogen zijn in ieder geval nog volstrekt op William en Kate en dus ook op alle aanverwanten op zus Pippa gericht. Michiel Willems vanuit Londen, dank. We weer, weten weer even alle ins en outs van William Kate en al hun familieleden. En een heel prettig weekend, Dankjewel. je wel. graag gedaan. En dan nu de dag van Joris Kleugel. Vandaag is het precies negen jaar geleden dat Pim Fortuyn is vermoord op het Mediapark...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 Kaarsjes en een foto van Pim op het graf. Ik wil even het woord geven aan uh, Jack Terrible. Nee, Jack Terrible. Jack Terrible. Er is een gedicht voor Pim, zelf geschreven. At your service. Pim nam de Nederlandse samenleving op de schop. Linkse Nederlanders sloegen zichzelf tegen de kop. Pim haalde scherp uit naar een achterlijk geloof. Nick, uh, ja, voel je je ook een beetje thuis tussen deze mensen? Nee.